De EU stopt met een gezamenlijke operatie om mensensmokkel tegen te gaan op de Middellandse Zee, voor de kust van Libië. De operatie liep sinds 2015, toen de vluchtelingencrisis op een hoogtepunt was. Jarenlang werden migranten uit zee gered door marineschepen. Maar omdat sommige landen vonden dat dat juist een aanzuigende werking had op migranten, was de EU al gestopt met het inzetten van marineschepen. Het meeste werk werd nu door drones gedaan. En in plaats van deze operatie tegen mensensmokkel gaat de EU nu toezien op naleving van het VN-wapenembargo.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 Zes jongeren van tussen de 15 en 18 jaar zijn aangehouden vanwege een dodelijke steekpartij in december in Den Haag. Een 20-jarige slachtoffer werd toen neergestoken in het Laakkwartier. Volgens zijn familie was er voor de steekpartij een ruzie geweest en wilde hij die sussen. Eerder werden voor de steekpartij al vier mensen aangehouden. Twee van hen zitten nog vast. En het weer vanavond een paar buien en veel wind. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht rond de 4 graden. Morgen wisselend bewolkt en enkele buien, veel wind en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers. De is in de hart van de ANWB. Door een spoedtransport op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 5 kilometer file tussen Hoofddorp en knopend Burgerveen. Geeft bijna 10 minuten vertraging en 10 minuten extra reistijd op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn. Tussen Albanes en rijn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 DWK Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM? ZFM. ZFM. ZFM. Uw presentator is Bastiaan Toreendt.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 De presentator is Bastiaan Torenent. Ja, dames en heren, we staan precies één jaar na nou ja, precies ongeveer één jaar. Een jaar geleden ben ik dit programma begonnen. Ja, dames en heren, een jaar geleden ben ik dit programma begonnen en in de eerste uitzending heb ik Marije Strobos leren kennen, want zij was in de eerste uitzending een gast. En natuurlijk is ze vandaag ook weer aangeschoven als mijn vaste sidekick natuurlijk. Gefeliciteerd, Marije. Jij ook geweest. Ja, dankjewel. En natuurlijk is het dubbelfeest, want Zandvoort aan het Woord bestaat misschien nog maar één jaar. Maar ZFM bestaat nu alweer 30 jaar. Afgelopen zondag hadden we onze jubileum-uitzending. En het gehele jaar zullen we veel aandacht geven aan ons jubileum. We zullen dus 30 locaties-uitzendingen gaan doen in het dorp. En dat worden gewoon 30 leuke radiofeestjes. En zelfs onze burgemeester doet mee. Hey CFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort.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 Ja, dames en heren, hij wenst ons een geweldige uitzending. En deze uitzending doen we eigenlijk weer in de oude stijl. Mede omdat het ons eenjarig bestaan is. Maar ook natuurlijk omdat we gewoonweg geen gast hebben. Uh, maar we hebben natuurlijk genoeg om te bespreken. Want als oud-vissersdorp is het misschien leuk om te weten... dat de vissers een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten. Uh, het is een eerste succesje van dit kabinet... nadat er zoveel mensen en groeperingen op het Malifalt het gras hebben vertrouwd. Is het kabinet minder stellig aan het worden of doen ze niet moeilijk omdat ze in de laatste jaar van dit kabinet toch nog wel wat willen bereiken? Maar misschien vraagt. U zegt dat helemaal niet af. Sorry, ik kon het even niet lezen wat ik zelf geschreven had. Uh, bent u meer bezig met wat er nu gaande is in de Tweede Kamer? Want op dit moment debatteert de Tweede Kamer over het CETA-verdrag. Uh, dat is een Europees handelsverdrag met Canada... waar al jaren over gestegeld wordt. Maar nu toch echt... Uh, eindelijk eens een keer geaccrediteerd moet gaan worden. Uh, en nu lijkt dit niks bijzonders. En dat is het eigenlijk ook helemaal niet. Althans, niet wat onze gewone zandvoorters betreft. Maar het is misschien wel leuk om te weten... dat wij mogelijk onze eerste filibuster vanavond krijgen. Uh, niet dat dat echt kan in Nederland. Maar uh, voor de mensen die het niet weten... een filibuster is iets uh, van de Amerikaanse Senaat... waarbij een minderheid een stemming over een wet tegen kan houden... door een ellenlange speech van wel meer dan tien uur en zo uh, kunnen houden. Uh, dan wordt de stemming niet voor middernacht gedaan. En als dat niet gedaan is, kan het niet meer uh, meegenomen worden. Dus dan wordt een wet niet afgestemd. Uh, Waarom begin ik hierover? Want vanavond heeft namelijk Thierry Baudet van het Forum aangekondigd... dat hij een speech gaat houden van maar liefst 240 minuten. Dat is vier uur lang praten over, een, over dit handelsakkoord. Uh, nu... Nou, uh, kan ik niet heel erg uh, verwachten van Thierry Baudet... dat het heel interessant gaat worden... Uh, en ik vind dit uh, wel uh, ver maar dat vind ik dan weer raar van Thierry... aangezien hij tegen Europa is. En als er iets Amerikaans is... is het wel de federale staat... die bestaat uit meerdere landen. Want dat willen we nog wel eens vergeten. De Verenigde Staten zijn letterlijk... Verenigde Staten. Iedere staat in Amerika kan zich onafhankelijk verklaren... en zich afscheiden. Een Amerikaanse brexit dus. Daar kunnen we het vanavond ook nog eens een keer over hebben. Iets waar Thierry van droomt natuurlijk. Nou ja, ik weet niet wat hij allemaal zal gaan zeggen. Maar het lijkt me stug dat het heel opzienbarend is als je daar vier uur voor nodig hebt. Ondertussen zit Marije lekker uh, te kijken naar Ajax. Uh, natuurlijk, uh, want, uh, en logisch als u dat ook wil doen... maar toch mijn stemgeluid wil horen. Uh, en we gaan zo natuurlijk ook nog heel even hebben over uh, het coronavirus... en de gevolgen zelfs van daarvan hier in Nederland. Take like that one there. Good job. I'll leave this one over here for you. So they like, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. oh. I never seen anybody do the thing you do before. Yeah. Ja, dames en heren. En uh, u kunt natuurlijk deze uitzending ook reageren... of ons gewoon feliciteren... Uh, door te bellen met 023 573 03. Dus 023 573. Of uh, natuurlijk uh, een berichtje achterlaten... via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. En natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen... naar redactie.zfmzandvoort. Nou, Marije... Uh, waar gaan we het over hebben? Uh, wat wil je, waar wil je mee beginnen? Zullen we met corona beginnen? We beginnen met corona. En uh, discriminatie rondom de scherezen? Ja, dat, uh, want dat is natuurlijk, uh, luisteraars, dat heeft u vast wel gelezen... Uh, dat er nogal wat meldingen zijn geweest, als ik het goed begrepen heb, uh, over discriminatie. Uh, een petitie is er geweest. Oh, zelfs een petitie geweest, oké, okay, dat, dat wist ik niet. Ineens. Want er was iemand die had een carnavalsliedje bedacht, dat het... Dat je weten niet kan Chinees. Chinezen. Ja, ja. Nou, dan is de eerste vraag die ik krijg... omdat ik in de handel zit met Chinees eten. Ja. Uh, heb jij klachten gehad? Heb je al wat, uh, mensen minder kopen? Mm -hmm. Ik zal eerlijk zeggen... Niks. <laughs> je verkoopt zoveel. Je verkoopt nog steeds nog heel veel. Ja. Dat, uh, ja. Dus daar, daar, daar ligt het niet aan. Maar... Nee, maar kijk... Uh, ik heb natuurlijk wel heel lang met echt Chinese, in een Chinees bedrijf gewerkt. Ja. En uh, wij maakten daar wel schrapjes over... Het, ik was een van de weinige blanken dan. Ja. Dus meer ook een beetje in de minderheid. <laughs> ik werd heel liefkoosend een eitje genoemd. en dus zij oh, zijn ja. bananen. <laughs> dus geel van binnen, wit van buiten. Mm -hmm. Maar... Um, ja, dat hoeft vaak niet gehoord op kut Chinees. Uh, ja. Dus ja. Ja, ik wist dus niet dat de... Um, dat er zoveel discriminatie naar Chinese mensen was. Ik um, had net een heel mooi boek erover gelezen. toen Tenminste niet... Over de, de discriminatie, ja. maar wel over de eerste generatie Chinezen die hier naartoe zijn gekomen en die uh, natuurlijk de restaurants hebben geopend. Ja. Um, en dan van de dochter, dat is door een dochter geschreven, maar daar kwam het ook alleen voor en dat was in de jaren tachtig. Ja. Dus het is niet iets heel nieuws. Alleen. alleen waarschijnlijk hoor je het niet zoveel omdat de, de eerste generatie Chinezen is heel uh, traditioneel nog en die, zullen, die uiten dat liever niet. Kijk, nee, dus tweede... die zullen niet snel... Ja, dus de derde generatie die er nu aankomt... die zal dat misschien eerder uiten dan de generaties daarvoor. alleen uh... Ja, nou was er op Radio 1 een, een vrouw die uh, mede die petitie... Uh, in ieder geval een uh, aangifte had gedaan bij de politie. En wat mij daar verbaasde is dat zij zelfs zei van... Dat ze het niet eens zo erg vindt als een vriend of een vriendin gewoon Nederlands, uh, een keer een grapje maakt over een Chinees. Want gewoon de hoe lang is de Chinees in uh, one zi Wang-Zi, Wang-Zi, Wang-Zi, De kans is zelfs <laughs> om als het gewoon vrienden, kennissen zijn. Maar nu had ze dat, dat ze gewoon op straat liep en ze werd nageroepen of... Uh, ja, maar dat is toch te gek voor woorden. Ja, en dat, dat vind ik zelf. Uh, dat denk ik ook van je wat bezielt mensen om dat te gaan doen? Nou ja, wij, wij, wij hadden op kantoor ook mondkapjes ja. uh, uh, liggen uh, ter voorkoming van verspreiding van virussen binnen het bedrijf. Als er eentje verkouden was en iemand zou besmet worden in het magazijn, ja. dan heb je grote kans dat het hele bedrijf besmet wordt. Dus wij hadden daadwerkelijk ook die mondkapjes. mondkapjes ja. En we hadden ook allerlei kruiden. En... Ja, maar goed, zelfs dat vind ik. Dat is een ziekteprotocol. En een ziekteprotocol hebben heel veel bedrijven. En als ik heel vaak ik, ik heb helaas in het verleden wel eens op zo'n belvloer. Weet je wel, callcenter uh, ja. gebeuren uh, vaak moeten werken. En daar heb je ook een ziekteprotocol. Als je ziek bent en je, je, je, hebt te, je moet te veel niezen of dat soort dingen, mag je niet komen. Gewoon heel simpel. Maar nee, Maar dat mag niet bij een Chinees bedrijf. Mag dat dan weer net niet? Nee, oké. Okay. <laughs> dus wij moesten gewoon met mondkapjes op zitten. Ja. Maar ja, weet je. Ik, mijn collega, ik, heb, ik denk dat een van mijn beste vrienden die ik daar gemaakt heb. Een collega echt Chinees. Ja, daar maakte ik ook grapjes mee. Maar ja. hij maakte ook grapjes naar mij. En wij konden dat gewoon van elkaar tolereren. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk iets anders. Als je iemand gewoon kent. Weet je, wij kennen elkaar. Wij zagen elkaar ja. meer dan... Dat we uh, een partner zagen. Dus wij staan... Ja, en, en je merkt het ook wel. Ik bedoel, uh, uh, ik heb een, een Surinaamse vriend. en die, uh, als er eentje grove grappen maakt over negroïde mensen, is hij het. Ja, dat uh, het. Maar dan heb ik ook heel vaak zoiets van: ja, joh, uh, je zegt het over jezelf. en dan vind ik het allemaal prima. Uh, en als ik dan een klein grapje er tegenaan zet, dan vindt hij dat ook niet erg. want hij maakt zelf veel ergere grappen over. Dat is, uh, ja, maar ik denk ook wel dat het een beetje... Want ik was laatst uh, uh, bij de nagels... Lief mijn nagels doen. Ja. En een van die meiden had zo'n ook een mondkapje op. En toen zei iemand... Oh ja, heb je niet corona? En toen moest ik hoesten. En toen ja. was het meteen van... Oh, nou, nee, misschien heb jij het wel. Terwijl ik denk, ja... Ja, dat, dat. ja maar wat, wat, wat ik er niet van snap... Kijk, ik snap best dat mensen bang worden. Daar kan ik nog ergens in komen. Uh, omdat je dan de verhalen alleen hoort. En dat mensen er gewoon echt dood aan gaan. cetera. Ik denk dat het misschien nog wel erger is dan dat wij zien, hoor. Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Want SARS was eerst ook veel erger al voordat wij überhaupt het hebben gemerkt. Ja, maar en... vergis je niet, er zit een andere leider nu, hè? Oh ja, dat is, nog, ja, dat is ook nog er eens, een is Er nog een hele andere leider, er gebeuren hele andere dingen. Uh, ze zijn natuurlijk op hun eigen manier de wereld ook aan het veroveren. Dus ja. ik denk dat daar nog wel veel meer achter zit dan dat wij zien. Ik zag toevallig nu ook een bericht voorbij komen dat via een lucht een afvoersysteem was gegaan in een flat. Dat die flat was helemaal... Uh, ja, klopt. Maar het is ook weer zo... want dat verbaasde ze. Ze hadden het eerst over één specifiek gebied... waar mensen ja, hadden. Wuhan. Wuhan. Maar nou zijn er dus ook mensen besmet... die helemaal niet in aanraking zijn geweest... met mensen die uit Wuhan komen... of gewoon uh, überhaupt in, zelf in Wuhan geweest. Dus... Ja, daarom zag ik... Ja, ik heb ooit een collega gehad... toen begon ik daar net... dat is acht jaar geleden denk ik... En die zei tegen mij... Uh, Chinezen kunnen je altijd voor de gek houden. Yeah. Uh, als jij in China bent... en ze schotelen je een biefstuk voor, zogenaamd... dan kan dat gewoon van cavia zijn... of van rat. Of, nee, mm. dat, niet. dat is misschien een beetje klein, maar... Uh, ja, in ja geval, ik wat je ze kunnen, alles, ze kunnen je alles laten geloven wat je wil. Um, en dat, heb ik, nou ja, dat is iets wat ik altijd in mijn achterhoofd heb gehouden. En Iedere keer als ik die beelden nu zie... ook bijvoorbeeld met dat uh, ziekenhuis... dat ineens werd gebouwd, toen dacht ik... Yeah. Is dat wel daadwerkelijk een ziekenhuis of is daar iets anders? Ja, maar goed, dat, dan heb je het over het regime natuurlijk die daar... Nou ja, je weet niet wat er achter de muren gebeurt, laat ik het zo zeggen. Nou ja, nou, als je naar Hongkong kijkt, wat daar nu het laatste jaar is gebeurd... daar uh, zijn ook dingen gebeurd die wij niet hebben gezien. En toevallig volg ik dan die protestleiders. Maar ja. als je soms ziet wat daar online komt... Ja, nee, dat weet ik. Dat, dat dus, weet ik. En in dat, dit uh... geval denk ik van ja, weet je, het voor, voor China is het natuurlijk heel slecht als het daadwerkelijk blijkt dat het een heel heftig virus is. Mm -hmm. Dus voor hetzelfde geld, uh, zit daar ook een stukje manipulatie achter? Nou ja, dat, nou ja, dat, dat, dat kan je. Want ze hebben nu wel al toegegeven dat ze niet snel genoeg hebben gehandeld. Ja, dat is een beetje laat toch? Ja, ja maar goed, achteraf <laughs> is het altijd laat. Ja. Niet dat ze zich verder aantrekken, daar, daar gaat het niet om. Maar wat mij, wat mij dan tegenstaat, kijk, dat de, het is in al dit soort discussies bedenk ik me ineens... maar um, wat het, het regime daar doet, dat kan je niet iemand die hier woont... van die afkomst kwalijk nemen. Ja, maar je kan ook... Ik ging natuurlijk naar Marokko op vakantie... en daar was meteen ook weer zo'n stereotype van... oh, je gaat naar Marokko. Uh, ja. Maar ik ging naar een plek toe wat eigenlijk gewoon een soort... Marokkaanse Riviera is. Ja. En daar is het niet zo, zoals hier. En het is gewoon... Mensen zijn niet zo, als sommigen hier zijn. Je moet niet vergeten... Het zijn natuurlijk ook niet altijd dezelfde plekken... Hè, waar we het over hebben. En nee. Het is niet omdat het hier zo is... dat het daar ook zo is. En, en dat is... Nee, maar dat, dat, dat is zo. Plus en omdat mensen je, daar vandaan komen, wil niet inhouden dat ze meteen een virus hebben. Nee, nou ja, dat bedoel ik dus. Want en, dan ben ik ook wel besmet hoor. Uh, ja, ja, dat snap ik. Besmet <laughs> werk voor zo. Ja. Uh, ja. uh, nee, maar ik, wat ik ook bedoel is dat als je. Nou, het mooie voorbeeld is: uh, uh, sommige mensen zeggen van ja, uh, mensen nemen het China uh, of Chinezen kwalijk dat het regime daar zo is. Maar ja, je. Ik, ik kan me niet voorstellen, kijk, dat jouw regime onmenselijk handelt. Jij in je eentje kan daar niks tegen doen. Tuurlijk, als alle Chinezen nu in één keer op zouden staan... Maar dat doen ze niet. Maar dat doen ze niet. Daar is het dat volk niet echt naar. Nou, ik bedoel, ik überhaupt, het, het, het, het, de hele revolutie met Mao en zo... is al aan heel veel toeval en, en, en dergelijke en samenspannen uh, verbonden. Ik weet niet, er is een documentaire geweest over de One Child Policy... Ja. Daar is gewoon echt angst ingeboezemd bij mensen. Er is zoveel propaganda. Nu nog is er heel veel propaganda. Maar daar werden, mensen, daar werden kinderen gewoon echt letterlijk uit mensen in handen gerukt. Dus mm -hmm. er zoveel, die mensen weten misschien niet beter dan dat ze in die angst leven. leven. Ja. En continu die propaganda. En, uh, nou ja, en je moet niet vergeten, niet vergeten dat uh, uh, voor deze leider uh, de afgelopen twintig jaar... heeft de Chinezen het steeds, of in ieder geval de middenklasse... het steeds iets beter gekregen. Ja, maar niet op het platteland. Nee, in de steden. Maar daarom trekken ze ook allemaal naar de steden. Ja, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die hier naartoe komen. Vluchtelingen, echt? Nou ja, ik weet niet vluchteling, vluchtelingen... maar ik denk wel dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die of hier of naar Amerika... of die helemaal de jongere generatie gaat veel naar Amerika natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja... Ik weet niet uh, ja, of Winnie de Poe... daadwerkelijk zo goed voor is. <laughs> Winnie de Poe. Ja. ja. ja. En moet ik wel zeggen, luisteraars... ik vind het toch wel heel grappig dat we... en een, een, een, een sinaasappel en Winnie de Poe... Ja, <laughs> als wel. leiders van de wereld hebben. Maar. Ja, dan heb je nog eentje in Korea... die verdwenen is. Ja. En dan heb je Poetin, waar ik laatst ook weer een documentaire... of tenminste, ik heb een documentaire over Rusland zitten kijken. En daar gebeuren ook echt enge dingen. Mm -hmm. Dat je echt denkt van, nou... Ik weet niet of we hier heel blij mee moeten zijn. Nee, maar goed, moet je niet ook... Um... Kijk, we moeten er niet blij mee moeten zijn en je moet er je ogen niet voor sluiten. Maar is het ook niet dat, omdat wij nu al die informatie wel hebben... wel tot ons kunnen krijgen, dat we veel ook zelf als westerling ook banger gemaakt worden? Ja, het grappige is, dat mijn vader werkte vroeger ja. in de richting van Oost-Duitse Oost bedrijven... dus ik was er al van op de hoogte. Uh, nou ja, nu ben ik natuurlijk door mijn eigen werk er uh, behoorlijk uh, in betrokken geraakt. Ja. Uh, dit is, dit is, voor mij was het niet heel <lacht> vreemd. Maar als ik dan een documentaire zie over nationalisten in, uh, in Rusland... waarbij de documentairemaker een donkere man is... Dan denk ik, eh, waar, waar echt wel ja. nare dingen gebeurden... dan dacht ik even, nou, oké. Okay. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook zo. Maar kijk, Rusland is sowieso een apart verhaal. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, weet, ik heb toevallig uh, dingen over de uh, val van Rusland... of tenminste van de Sovjet-Unie... Uh, net allemaal lopen luisteren en kijken. En het is dus zo dat de DDR eigenlijk de Sovjet-Unie op poten hield. Uh, de statie van de DDR was veel beter georganiseerd... dan dat het in Rusland was georganiseerd. En het... Mijn vader werkte in die tijd toen met Duitsland. Ja, maar D Duitsland, <laughs> Duitsland, daar was het dus de statie, was heel goed georganiseerd. Ja. Die wisten veel meer van iedereen dan dat, uh, hoe is het... Uh, nou, ja, wij hebben weleens, nou ja, dit is echt een verhaal, ik weet niet of je wil dat, dat, dat ik dit deel. Mm -hmm. Maar wij zijn wel uh, afgelegd uh, <laughs> toen de tijd oké. Okay. Ah, ja, nou ja, goed. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, dames en heren, als u echt bang wil worden. De Nederlandse staat luistert ongeveer 80% ja, van de telefoongesprekken van... af. Niet dat ze het allemaal. Uh, uh, en, hoe heet Google. Het? en Google. En Google ja. luistert ook alles ja, af. Ja, dat, uh, dus we zijn, uh, En dan zijn we weer terug in China. <laughs> <laughs> daar heb je helemaal geen uh, vrijheid. Uh, wat ik, mij wel verbaasde was. Uh, dat hoorde ik van de week. Dat had, heeft niks met de discriminatie te maken. Maar. Uh, wat China heel erg gemeen heeft met bijvoorbeeld de, uh, hoe heet het, uh, de, de DDR vroeger en ook Rusland uh, een gedeelte Rusland uh, is dat ze uh, heel, uh, zo nou ja, eigenlijk heel weinig vaste telefoonlijns uh, uh, hebben en hebben gehad, lijnen. lijnen. Lijns. Lijns klopt niet, inderdaad. Uh, <laughs> lijnen hebben gehad. En nu ook met de mobieltjes uh, de, een heleboel mensen uh, bewust naast hun abonnement ook nog een, een prepaid hebben. Dat soort acties worden daar altijd gehouden. Maar goed, dat is een hele andere gesprek. Je mag andere gesprek. niks, hè? Je, mag, je, hebt geen je, mag, je kan niet op Facebook. Je nee, niet op nee, je hebt Chinese Facebook. Ja, maar goed, dat heb je er. Als ik mijn baas in, uh, in Macau moet bereiken... Uh, en zij kan niet op WhatsApp. Nee, klopt. Ja, ja oké, okay, we hadden WeChat, maar... Ik dat, <laughs> het is altijd wel te omstijlen. Is, uh, is uh, Telegram ook afgesloten bij hen? Ik heb geen idee. Wij gebruikten altijd WeChat. Ja. Um, dat was het enige dat we konden gebruiken als ze daar waren. Mm -hmm. um, maar ja, dat is <laughs> eigenlijk heel onnatuurlijk... als je altijd WhatsApp gewend bent. En altijd ja, die vrijheid... Zij dus moesten speciaal via WeChat gingen wij, uh, uh, moesten wij communiceren. Blijf, het lijkt me nog steeds heel bizar. Neem niet weg dat we even terug naar de topic... Uh, dat er dus een petitie is geweest... dat er heel veel nieuwe aangiften uh, zijn geweest. Is het een teken dat, net zoals met de anderen... Uh, dat we nog meer aan het verharden zijn in onze maatschappij? Dat zoveel mensen... Ik denk dat er veel meer verborgen discriminatie is dan dat we daadwerkelijk zien. Ja, nee, Maar dit is nu niet meer verborgen dan, hè? Nee, maar dit maakt wel weer... Kijk, het, het, iemand denkt dus dat hij een heel onschuldig carnavalsliedje maakt. Ja. Die is in de veronderstelling, kijk, en hij kan tien keer door het stof gaan. Maar laten we eerlijk weten, als jij een carnavalsliedje maakt... waarbij je zegt dat je gewoon niet meer naar de Chinees moet gaan... Mm -hmm. dan is het niet meer zo heel onschuldig. Nee, en zeker niet als het van Radio 10 is. Ja, en... Kijk, hij kan wel roepen: van ja, nee, je moet het niet meer luisteren. Maar ik wil wedden dat het straks bij die carnavalsoptochten gewoon gedraaid wordt. Want dat er echt wel iemand weer in zit die denkt bij zichzelf: oh ja, dat is wel een grappig liedje. Ja. Maar dus, dan, dan schoffeer je een hele bevolkingsgroep. Je um, misschien ook wel op commercieel gebied. Want misschien gaan mensen wel denken: oh, jij mag niet naar de Chinees, want het is besmet. Ja, dat zou kunnen. En zoveel Chinezen zijn er niet meer, hè? Er is een prachtig boek over ja, dat over heb... de oorspronkelijke... <laughs> daar heb ik dus een boek over gelezen, ja. over dat die originele... Kijk, dat, dat verdwijnt allemaal, De nieuwe generaties dat niet over willen nemen. En het is natuurlijk ook niet meer rendabel met al all die all-you-can-eats en nee. vreedschuren en... Waar trouwens wel heel vaak Chine uh, Chinezen achter zitten. Ja. De wok-restaurants zijn nou, ook... Nou, daar vergis je zo'n zin, hè? Ja? Ja. Dat zijn er geen Chinezen, zijn er Japans? Nou, sommige. Nee, ik ken een restaurant waar een Marokkaan. Jij? Zit man achter. Dat, ja, weet je, het is. Die zitten. In, ja, goed, de meeste pizzeria's zijn ook van Marokkanen, maar. Ja, nee, maar dat of Marokkaanse je mensen zijn, Of uh, met de afkomst. Ja, dat van Marokko. Dat je het niet. Nee, ik mag niet generaliseren. niet generaliseren. Nee, maar ik denk dat je daarin vergist. Ja. Er zijn natuurlijk wel. Het is, er zijn nog wel uh, jongere generaties die het doen. Mm -hmm. En het zijn ook echt wel hele hardwerkende mensen. Ehm... Um, maar minder. Maar, ja. ja ik... Maar ja, wat ik altijd grappig vond van de Chinezen... en de meeste Nederlanders vinden het lekker... maar het concept Chinees is dus in elk land anders. Ja, het is heel erg van Nederlands hier. Babis Jawel, Bavang maar en... in Duitsland is het heel erg verduidst. En in Engeland, ja. het is een soort afspraak tussen die Chinezen. Letterlijk. Nee, ze hebben zich gewoon aangepast. Ze ja, passen. Ze passen zich aan aan het land waarin ze zijn. Ja. Want in Amerika is bijvoorbeeld de Fuyong Hai heel anders. Dan hier, ja. Ja, heb ik ook weer net gelezen. Het <laughs> is echt een goed boek, trouwens. Het uh... is ook een interessant boek. Want het, is het gaat niet alleen over um, de Chinese cultuur... en de manier waarop zij um, familiebanden beleven. Ja. Maar het is doorspekt met haar liefde voor eten. Ja. En aan elke uh, herinnering heeft ze dan um, eten gekoppeld. Koppeld. En het is ja. zo mooi geschreven dat... Ja, ik, uh... ja, en er is, maar gaat dit over. Nee, uh, ja, dit, dit gaat niet over de specifieke. Want er is ook een man die heeft dus gekeken. wat er twintig jaar geleden aan Chinese restaurants in Nederland waren. En die heeft het vorig jaar of zo. heeft hij daar een boek van uit laten komen. wat daar nog van over is. Ja, maar je en betreft... hoeveel. En heeft hij hele prachtige foto's ook gemaakt. van dat ouderwetse Chinezen. wat we nu bijna vervallen vinden. Um... Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen er nog naar. De... Chinees gaan. Nou, Ik ga in ieder geval niet meer zo regelmatig als uh, eerst. Maar dat komt gewoon omdat ik het niet kan betalen. Um, nou, ik ging nooit. <laughs> dat, uh, nee, maar mijn, ik weet dat mijn nee. ouders... één keer in de maand of zo... Uh, bestelden we wel Chinees. Of gingen we echt naar de Chinees. Maar ik denk ook dat heel veel mensen op zondag naar de Chinees gingen. Of in, op vrijdag. Of maar op, dat niet. gebeurt nu ook veel minder. Dat, ja, uh, dat, dat, ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, want dat, uh, we, we hebben hier natuurlijk wel twee, we twee Chinees. Ja, maar goed. We hebben hier natuurlijk ook wel de zomer. En heel veel toeristen. Ja, okay, dus ik denk ja. dat ze daarmee wel weer redden. Ja, gelukkig hebben we 86 pizzeria's. Ja, we hebben er weer een nieuwe bij gekregen. Ik kreeg toevallig net een foldertje in mijn bus. Er is weer een nieuwe bijgekomen. Als, nou als daar nou eens een keer naar gekeken wordt, in plaats van dat. Hoeveel we, pizzeria's we hebben, ja. Ja, dat we daar een beetje diversiteit in krijgen. Dat ja. misschien, ik hoorde iemand ook zeggen: Ja, we hebben niet eens een, een vegan. Nou, een vegetarisch. Ik, voor mij hoeft het niet? Een vegetarisch restaurant bedoel je? Ja, dat hebben we ook niet. Nee, We hebben ook niet een plek waar je gewoon sapjes of zo of smoothies... Nee, klopt. Die hebben we niet. Maar we hebben wel 76 pizzerias. Ja, dat, uh, en, en we heel hebben geen McDonald's. Rooms. En we hebben geen Starbucks. Hebben ja, geen... McDonald's hebben we gehad. Ja. <laughs> die is weg. Ja, dat is een hele leuke verhaal <laughs> over. Uh, uh, ja, nee, klopt. Dat hebben we niet. Nee. <laughs> dat, uh, <laughs> nou, we gaan uh, zo door met het volgende onderwerp.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 Yo, there's a time that i remember when i never felt so lost and i felt all of the hatred It was too powerful to stop oh, yeah. now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark i'll carry these torches for you as you know i'll never drop. yeah But everybody hurts sometimes everybody hurts someday.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 Dames en heren, daar zijn we weer op onze verjaardag. En we gaan het hebben over de Grand Prix. <coughs> En dan over de neveneffecten van de Grand Prix. Want wat is namelijk zo? De wethouder... Um, nou ben ik haar naam even vergeten. Uh, maar de wethouder heeft een paar weken geleden al gezegd... in uh, Goedemorgen antwoord ons programma natuurlijk op zaterdag... dat Noord... Um, Zandvoort Noord, uh, afgesloten gaat worden... tijdens de drie dagen van uh, de Grand Prix. Uh, dat betekent dat je niet in of uit met je auto mag. Um, en uh, het fietspad, uh, het visserspad wordt ook afgesloten... zover ik nu heb begrepen. Ja, dat, mm, even twijfel. Dat is, daar zit de enige twijfel over. Uh, <laughs> ja, maar over. dat is nog niet helemaal duidelijk. De maar... spoorbomen gaan helemaal dicht. Ja. Um, dus... Um, Sowieso uh, kan je niet naar zuid vanuit Noord komen met de ja, auto of nou met ja, de fiets. Nou Als ja, ze het tunneltje open laten en je wel, dus. Uh, het visserspad. Als het visserspad open ja. blijft, dan zou je wel die kant op kunnen. Ja, ja maar dan moet je dus fietsen. Of, ja, of helemaal naar Noord of helemaal naar het centrum gaan en dan daar die kant op. Nou, ik denk, ik denk nee. Maar ik weet niet of je met de. Ja, je zou toch wel met de fiets gewoon daar kunnen fietsen? Waar bij het visserspad? Nee, gewoon in Noord zelf. En, ja. en, nou, en langs het circuit nou, en zo. Er is ook een ingang bij de voetbalvelden. Waar mensen heen geleid worden. Want mensen hebben dus <laughs> tribunepassen. Heb ik ook net gehoord hoor. Maar dus dan moeten ze een deel worden... Dus. Voor de school en zo. Ja, maar een deel wordt dus zeg maar over de Van Lennepweg. Ja. Richting de ingang van de voetbalvelden. Daar zou, zou ook een ingang komen. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik weet niet. <laughs> ik... Uh, ik weet het niet zo okay. goed. Maar uh, uh, dit is nog, nog een ding natuurlijk. De ja. hotels en zo, die zijn ook nog allemaal niet volgeboekt. Die zijn nog niet volgeboekt? Nee, want uh, er is een uitzending geweest bij BNR. Ja. Waar uh, Lana uh, Lemmers was. Ja. Um, en het blijkt dus dat er heel veel hotelkamers en Airbnbs ook nog niet. Oh nee, niet Airbnbs, maar Bed and Breakfast nog niet vol zitten. Oké, okay. dat had ik niet helemaal verwacht. Nee, dus de prijzen die uh, gevraagd werden. Die zijn te hoog. Ja. Ze dus zijn nu weer terug naar normaal. Las ik. Nou ja, dat lijkt me ergens ook wel slim dat je gewoon de gewone prijzen, of misschien net iets hoger, maar ja, ik maar heb ik... huizen te huur gezien voor twee dagen van 18.000 euro, dus ja, dat komt sowieso niet, een beetje apart. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee. Plus dat er ook nog een discussie is over uh, vergunningen om te mogen verhuren voor 60 dagen per jaar. Ja, maar goed, daar hebben de hotels natuurlijk nee, geen maar, last van. dat is wel voor alle Airbnbs en mensen die slim denken te zijn... Uh, dat ja. ze even snel geld willen verdienen aan een huis. Ja, nou, yeah. snap, dan gun ik iedereen uh, dat ze geld kunnen verdienen aan de Grand Prix uh, in Zandvoort. Ik bedoel, laten we er dan ook maar echt rijk van worden als dat zoveel problemen voor zorgt. Wat ik niet snap, of nou ja, weinig snap. Ja, maar natuurlijk worden uh, huizen niet minder aantrekkelijk. Als heel Noord dicht zit, je kan er niet heen. Hoe komen die toeristen daar dan? Ja, maar, maar, nee, maar even, even, even daar gelaten. Hè? Ja. Het is allemaal heel leuk en aardig. Maar als jij moet werken... en je ja. woont in Noord... Dan moet je verplicht drie dagen vrijnemen. Blijkbaar. Gaat er een compensatie komen voor mensen in Noord? Als je boodschappen wil doen... moet je dat dus op donderdag doen... als je dat in het dorp wil doen. Want stel je met slechterbeen... je komt niet naar het dorp die drie dagen. Nee. nee je... Er zijn parkeerplaatsen in Noord... worden er gemaakt voor uh, bezoekers... Maar wij zitten daar... Mm -hmm. Oké. Okay. Dus kijk, het is allemaal heel leuk en aardig. En het is allemaal geweldig. En mm -hmm. het is allemaal stoer. Uh, dat het allemaal binnen is gehaald. Alleen, je kan niet een hele wijk afsluiten. Twee wijken trouwens. Want het gaat om Oud en Nieuw-Noord. Noord, ja. Um, van de buitenwereld. Nou ja, dat is mijn probleem eigenlijk ook. Uh, ik, nu werk ik toevallig niet meer de weekenden, maar de vrijdag zal ik waarschijnlijk toch moeten werken. Want ik doe ook geen, ik heb vervoer. Heb je pech, maar dat kan niet. Dat, uh, nee, dat bedoel ik dus. Dus ik moet mijn baas gaan zeggen: Ja, zo dan en dan kan ik niet. Omdat, omdat wij de Grand Prix organiseren. Moet ik een dag werk nou, ik denk in alleen... geld, geld missen? Ja. En met mij heel veel mensen van ja. ons. Ja, maar wordt dat gecompenseerd? Hoe, hoe gaan we en dat ik heb doen? niet eens een kaartje kunnen krijgen. Moet je nagaan. Maar ik heb ook geen geld voor. Dus nee, het maar geld. goed. Wel ja. Mochten mensen nog een kaartje over hebben Bastiaan? Gratis. Dan ja. dan, dan meld je aan. Nee, maar goed. Het gaat mij erom. Het gaat Jawel, mij, ja. je, mag, je mag donderdagmiddag... Oh, sorry, ik heb mijn vinger ja? Je mag, mag donderdagmiddag op het evenemententerrein op... als bewoner van Zandvoort... En dat is de compensatie die ik krijg. Om een uh, hele dag vrij te moeten nemen. Nou, ik heb er dan ook mensen die werken in het weekend. Die moeten... Ja, die moeten het hele weekend vrij nemen. Ja, dus... ja, nou ja, dat, dat bedoel ik dus. Mijn buurman, die uh, werkt in Bloemendaal. Uh, is daar chefkok van een restaurant. Ik weet even niet meer welke. Maar van een restaurant. Hij is de chefkok. Hij werkt altijd elk weekend en elke avond. Nou, dan mag hij daar zijn scooter neerzetten. En dan moet hij daar dus gaan slapen. Nee, ik weet het. Ik, heb het al, ik weet hem. Ja. Hij mag daar. Op donderdagmiddag de scooter neerzetten, ja, ja. dan mag hij, dan mag hij misschien nog gehaald worden om terug te komen naar Zandvoort. Mm -hmm. maar dan kan hij gewoon elke dag lekker gaan lopen naar Bloemendaal. Kan hij gaan lopen en oh ja? Want dat is wat er, wat er nu wordt gezegd. Dat dus, maar gaat dan ook de hele uh, de de boulevard en zo alles dicht? Nou, wat ik begreep, nou, er Wel. komen ofzo. of zo. Ik weet niet. Nou, er komen dat, 300. Nou, dames en heren, laat me weten. Wat er, vindt u dat we hier eeuwen enorm lopen? Sorry voor mijn woordgebruik. Lopen te zeiken over? Of vindt u ook dat uh, nou ja, Zandvoort Noord, Noord niet. nou ja, eigenlijk je gewoon niet twee wijken helemaal kan afsluiten voor een evenement. Uh, bel dan met 023 573 0393... of laat iets weten via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Uh, wij gaan gewoon verder met discussiëren. Maar u kunt ook mailen via redactie ZFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort aan het Woord op ZFM. Zfm. Het Geluid van Zandvoort. Nu uh, ben ik altijd een voorstander geweest van de Formule 1. Ik ben een, een, een, een, een, een nou laat ik zeggen, een milieuvriek, zoals sommige mensen dat willen noemen. Maar ik vind toch de Formule 1 zo'n bijzonder iets. Dus ik ben er altijd voor. Maar nou langs de maand, als ik er zoveel last van ga krijgen. Begin ik toch wel heel sterk te twijfelen of ik het nog wel zo'n goed idee vond? Nou, diezelfde woorden heb ik toevallig net een uur geleden ook uitgesproken. Ja? Ja, nou ja, kijk, ik vind die gewoon niet. Je kan niet een hele wijk, kan je gewoon niet af, twee wijken kan je ja. niet afsluiten. Maar dat ligt natuurlijk eigenlijk niet aan de Formule 1 zelf. De organisatie van de Formule 1 heeft daar niet zoveel mee te maken. Nee, dat heeft de organisatie van het evenement eromheen en de gemeente natuurlijk. Maar kijk hoe je het ook bent of keert. Ik denk niet dat die gemeenteraadslieden die hier dit besluit over hebben genomen, of de wethouder, of wie dan ook. Ik denk niet dat die mensen in Noord wonen. Ik denk niet dat die mensen zich realiseren dat als je een wijk afsluit waar mensen gewoon drie dagen feitelijk niet uit kunnen, het godverdomme yep, op. Yep. Sorry, <laughs> ik niet, ja. Sorry. Maar het gewoon een beetje China begint te worden. Nou ja, nog erger, de volmarkt kan niet bevoorraad worden. Oh ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Ja, maar dat bedenk ik nu opeens. De FOMAR die in Noord zit... de enige winkel waar we naartoe kunnen... die ah, kan niet ja. bevoorraad gaan worden. Ja, dus Hoe heeft ze daarover gedacht? Ik, ik wil die wethouder wel spreken. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dat, uh, even, even, even. Dat, uh, nou, Hierbij een oproep aan de wethouder... <laughs> die hierover gaat. Um, de, of zij uh, alsjeblieft uitleg wil geven. Maar Iets met... meer dan dat ze in de Goedemorgen's Antwoord heeft gedaan. Want je hebt het over drie dagen... de boel echt helemaal dicht gooien... Dus donderdagavond gaat het dicht. En zondag of maandagochtend kunnen, kan ik pas weer eruit. Als je mazzel hebt. Als ik mazzel heb. Ik, wat ik begreep was ook dat alles een beetje weggewoven werd... gisteren bij die informatieavond. Uh, uh, dus daar werd er niet echt op ingegaan. Zullen we een petitie opstarten? Uh, met, uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ik ik het vind doen. het eigenlijk niet zo gek een idee. Gewoon een petitie opstarten. Dat, nou ja, ik vind het schandalig dat je een heel, twee uh, hele wijken gewoon dichtgooit... En het gaat mij er niet om dat ik, wilde, ik vind het niet een probleem om er last van te hebben. Ik ook niet, maar wat ik wel erg vind is dat, kijk, wij zijn misschien goed te been, ja. maar mensen die niet goed te been zijn, mensen die ziek zijn, mensen die... Uh, what, een, een moeder met uh, vier kinderen, ja. uh, die misschien geen vervoer heeft. Nou ja, wij dus ook niet, want we kunnen nergens heen. Nee. Um, je, kan, je kan dat gewoon niet. Je kan niet een wijk afsluiten. En dan maar nee. verwachten dat iedereen er positief over blijft denken. Nee, dat en, en, en daarbij komt ook nog eens dat je sluit een wijk af. Dus of die mensen moeten ergens anders gaan slapen die, we die dagen... zodat ze toch kunnen gaan werken als of ze je, buiten zandvoort werken. Of je moet je auto in Zuid neerzetten. Daar is al weinig parkeerplek. En als ook al die toeristen nog eens komen... want de Duitsers hebben ook nog eens vakantie die week daarop. Hè? Want ja. het is 1 mei, dus heel Europa is vrij, behalve Nederland... Um, maar dit, dat zijn mensen die hebben allemaal nog vakantie. Dus als er ook nog eens toeristen zijn... en er staan overal auto's... waar moeten de mensen vanuit Noord dan hun auto nog gaan neerzetten? Wat natuurlijk al krankzinnig is dat je hem in Zuid moet gaan neerzetten. Dan krijg je dan een ontheffing. Wat gaat er gebeuren? Ja. Nou, als weet, mijn auto in Zuid staat... Ja. nu staat hij bij mij voor de deur, heb ik er zicht op... weet ik uh, hoe of wat. Dus dan moet hij in Zuid staan... En dan komt ze stel rellende, weet ik veel wat. Nou ja, reken maar dat er een hoop van de toeristen ook wel behoorlijk dronken... of mensen van de Formule 1 behoorlijk dronken zullen zijn. Ja. En ja, nee, ik snap dat je niet je auto daar wil hebben. En maar hoe, hoe kom ik in Zuid? Ja, geen idee. Ik denk dan echt alleen via het fietstunneltje. Ja, oké. Okay, dus de enige dus, mogelijkheid is... Moet ik, dan, moet ik dan op de fiets... Je moet op de fiets of op de scooter... Nee, dat kan niet. Want er zitten paaltjes waar je... Je kan niet met je scooter daarop. Oh, oké. Okay. Dus met de fiets moet je... Er zit zo'n... Zo ja, de scooter je... is te breed waarschijnlijk. Ja, de scooter ja. is te breed om tussen die dingetjes door te gaan. Ja, dat komt omdat je officieel ook niet op het vis vissenspad mag komen met... Uh, nee, maar goed, je bent been, Je hebt een scooter, je hebt een scootmobiel. Ja, een scootmobiel kom, komt er dan ook tussen er er niet tussen door. kan er ook niet tussen door. Dat... Dus, dus hoe dan? Ik nee, kan, dan... kan niet over het spoor... Nee, dus dan je moet je of ze halen dat. Maar ik... hoe, hoe gaan ze de mensen dan van het spoor ja, van het station naar lopen. gewoon direct lopen en dan voorlangs? Dus nee. over de. aan de voorkant eruit. Ja. Door de Van Spijk. En dan worden ze gesplitst naar het circuit en naar beneden. Oh, dus daar worden ze gesplitst. Dus het is niet zo dat, dat de andere spoorwegovergang, dus in het dorp zelf. Alles is dicht van Zandvoort tot en met halfweg zijn alle spoorwegovergangen dicht. Oké. Okay. Er komen 300 vrachtwagens. Hoe, hoe, hoe, hoe ga ik? Um, ja, oké. Okay. Um, ja, nu ben je stil. Mogen, mogen, we, mogen we een bonnetje inbieden bij de gemeente? Nee, tuurlijk. Dat was het denk je zelf. Maar wat nou ja, denk? eigenlijk vind ik van wel. Oh, ik nee, denk ik nog zomaar, zelfs bij jouw rechter zou je nog gelijk kunnen krijgen ook. Aangezien... Ik, ik persoonlijk denk dat ze gewoon mensen in noord moeten vergoeden. Voor drie dagen na nou vier dagen. Ja, als ze het op die manier doen, wel, ja. Maar wat als er iets gebeurt? Ja, maar ja, goed, er, is wel natuurlijk, er zijn directe uh, hoe heet het, uh, ambulanceposten natuurlijk op de... Ja, maar als er iets gebeurt, die spoorbomen zijn afgesloten. Uh, van Lennepweg omhoog is evenemententerrein tot aan het circuit. Ja. Hoe gaan mensen uit Noord komen die wat hebben? Nou ja, ik denk dat ze daar toch wel een pad voor de ambulance laten lopen... Ja, maar, ja er, dat lijkt me wel. Vij, oh, hoeveel mensen komen er als er 50.000 mensen over... Moet de... wel, nee, moet wel, want de brandweer zit daar ook. brandweer zit ook in Noord. Ja, maar die kan niet, die kan niet over de spoor. Hoe gaat de brandweer dan... Naar zuid komen. Dat is... Hoe gaat de weer naar zuid komen? Hebben we daarover nagedacht? Ik heb geen idee. Ik weet niet of we daarover nagedacht is. moet na die na dan dwars is? door die mensenmassa wat, wat een evenement... Wat gaat zo'n parkeerbeheer... Of een oh, parkeerbeheer, op nou... Zo'n handhaven gaat hij dan zeggen: Nee, stop, u mag hier niet door, want dit is een evenemententrein. Ja, ik heb nee. het wel eens gehad met, uh, met de Max Verstappen dagen: ja. dat ik met mijn scooter omhoog ging en dat ik daar gewoon doorheen wilde. Ja. Dan staat zo'n mannetje: ho, Stop, mag niet. Dan zeg ik: Ja, maar ik moet daarheen. Ja. Ik moet daarheen. Ik moet het oversteken. Maar ja. wat gaan ze doen? Wat gaan ze met de brandweer doen? Zullen ja, vraag... de brandweerauto's dan ergens anders gaan staan? Ik heb geen idee, maar hey. Ik ben niet zo... Nou ja, wat ik het wat ik het aan vind, is dat ze wel zoiets zegt in Goedemorgens antwoord. Daar zijn er wel wat kritische vragen over gesteld. Maar mensen moeten het maar accepteren, werd er eigenlijk min of meer gezegd. Ja, maar dat is meerdere keren gezegd. Dat, dat is niet alleen daar gezegd. Nee, maar ook... wat ik, wat ik er het erge van vind, is dat er dus ook niet meer uitleg komt hoe dat dan wel gaat. Kijk, als jij mij vertelt hoe het nou precies gaat... Dan kan ik een wel overwogen kozen van ja, jullie kunnen niet anders. Maar nu heb ik alleen maar zoiets van, sorry, je legt me niks uit. En ik moet het ook maar gewoon accepteren. Maar dit is iets wat je niet gewoon kan accepteren. En ik denk ook niet dat de gemeente Zandvoort dit gewoon maar zo door mijn trot kan duwen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben in dat opzicht, heb ik echt zoiets van, ik had dit niet verwacht met deze... Uh, uh, hoe heet het met dit evenement had ik niet verwacht... dat ze zoiets zouden doen. Mensen ik had slechte... verwacht, zoals ze eerst hadden gezegd... ooit, in het begin hebben ze ooit gezegd... dat alle bewoners een pas zouden krijgen. Ja. Zodat wij toch naar ons werk zouden kunnen. En tuurlijk, de, we zouden om moeten rijden. Het zou veel drukker zijn, het zou veel moeilijker zijn. Maar dat was het. Dat is er gezegd. Nou ja, het komt er nu gewoon op neer... dat de gemeente Zandvoort er profijt van heeft... en de bewoners van twee wijken... Um, gewoon de Nou ja, ja, maar heel eerlijk. Mijn economische schade. en dat is misschien maar één of twee dagen werken. Maar met mij zijn er nog veel meer. Dan heb je toch over. Nou, zeg 250, 300 euro per man per dag. Of per. per, uh, per uh, uh, niet per dag, maar per, per twee dagen. Uh, even, even heel krap genomen. Dan heb je het over 300 euro per man. En hoeveel mensen wonen daar? Ik bedoel, de, wonen meest, de meeste Zandvoorters wonen daar. Ja, nou ja, ja, ik ben het met je eens. Maar. Uh, wat dacht je van mensen die slechter benen zijn... die met de bus naar het dorp gaan? Om, om ja. Die mensen zijn gewoon drie dagen afgesloten... van alles en iedereen. Ja, die kunnen nergens die heen. Die kunnen nergens die heen. Kun... Nee. Die zitten, moeten ze dan in hun huis gaan zitten... Omdat, omdat Zandvoort de Formule 1 heeft? Ja, ik vind dit... dit, dit ja. Nou dames en heren, u mag nog steeds reageren op onze stelling. Wat vindt u? Vindt u dat de gemeente hier gewoon gelijk in heeft en nou, we moeten het maar accepteren? Of vindt u dat het juist net een beetje waar wij naartoe negen dat dit eigenlijk gewoon niet kan en dat er iets van compensatie of een ander plan moet komen? Laat het ons weten via 023 573 0393 of uh, natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het uh, woord of uh, reageer via onze e-mail redactie Zfm Zandvoort. Why film, film, film. She oh my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. Some things that you might fear I'm doing a show, I'll be back soon That ain't what she wanna hear Now I got it in my room Legs wrapped around my beard Got the fastest car to zoom Hope we make it out of here When I'm with you, I feel alive You say you love me, don't you lie Don't grab my heart, don't wanna die Keep the pistol on my side. Cases fumes, fumes, fumes, fumes. She fill my mind up with ideas. ideas, I'm, ideas I'm, I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing bout the loop. My block made a case for real. This not the molly, this the boo. Ain't no coming back from here light, the life, a lot familiar It's so much game that I can't see ya yeah. Turn it up till they can't hear. Runnin', runnin' round for the thrill Yeah, dog, dog, run my reel Wrong wall, I've been point to the real Nah, nah, not in the back of the real God just, baby, keep me hard and still Since we was kids. Mm, I fill my mind up with ideas. Cases is She fill my mind up with ideas. I'm nice in the room. Hope I make it out of here. Out of here, out of here.